het weer. Vannacht in het noordoosten ligt de vorst met kans op ijzel en sneeuw. De AWB waarschuwt ook voor gladheid op uitgebreide schaal door ijzel in het noordoosten. In de rest van het land motregen en temperaturen boven nul met kans op nevel en mist. Overdag is het grijs en regenachtig. In het midden en zuiden wordt het een graad of zeven. In het noordoosten wordt het met eerst wat winterse neerslag een paar graden boven nul. Dit was het NOS Journaal. it's, so it's so wat spannend om de aller, aller aller aller langste nacht van het jaar met u te delen het wordt geloof ik niet de laatste nacht... want op het grootste gedeelte van de aarde is het al zaterdag. We vergaan dus niet, maar we verdwijnen wel een beetje in de duisternis. Het zwarte gat van midwinter, de langste nacht. Laten we daar nou eens even uitgebreid bij stilstaan... of liever gezegd nog liggen. We hebben tenslotte alle zalige tijd. Laten we doen alsof we in winterslaap zijn... en ons net als de dieren opkrullen... en dan ons over te geven aan de wijsheid van de wachtende natuur... Laten we eens genieten van onze nietigheid. Van het niet weten. Want tenslotte, alles wat nieuw wordt... is ooit volslagen onbekend geweest. En dat is nu deze nacht. Daar gaat het over. Over duisternis. Over stilte. En over het niet weten. Daarom wil ik juist nu met u mijberen... en reflecteren op wat er heilig is voor ons. Wat doet er nu echt toe als alles lijkt weg te vallen? Wat is onvervreemdbaar belangrijk voor ons... Wat blijft ons immer na aan het hart? Dit is de heilige radionacht van de ICON. We hebben tot zeven uur de tijd om onze ervaringen, vragen en antwoorden... over het heilige met elkaar te delen. Wij zitten hier met alle collega's van de ICON in Desmet, in, de, in, in Amsterdam. Mijn naam is Annemiek Schrijver en misschien wilt u wel erbij zijn. Dat kan, u kunt hier gewoon naartoe komen lopen, fietsen, rijden. Uh, Plantagemiddelaan 4 in Amsterdam. U kunt ons ook volgen via een webcam, heb ik me laten vertellen. www.radio1.nl En u kunt ook bellen. Ja, ja. Wat is er heilig voor u? Daar zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar hier bij de icon. 020-521-7133. 020-521-7133. En wat gaan we allemaal doen tot 7 uur? Het eerste gast, dit eerste uur is onze gast Jan Greve. Hij is theoloog en ex-hoofdredacteur van Trouw. En voorheen algemeen directeur van hier, van de Icon. Later vannacht schuiven aan Kilian Wawoe. Hij is oud-bankier en auteur van Bonus, een Nederlandse bankier vertelt. Verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer is al binnen. Heerlijk. En wie er ook nog aan gaat schuiven vannacht is Carla van Os... van Defense for Children en oorlogsfotograaf... Te hun voeten. Wat is heilig voor deze begeesterde mensen? U kunt dus bellen 020 521 7133. En naast mij aan tafel zit collega Job De Haan. En hij gaat in gesprek met Jan Greven. Jan, welkom. Dankjewel. Wij delen een iconverleden, dus we tutoyeren elkaar. Ja, dat kan ik maar doen. En wat is er mooier en meer toepasselijk dan een theoloog te vragen om de Heilige Radionacht te openen? Uh, je bent christelijk opgevoed en, zoals ik al zei, theoloog. Dus het begrip heilig heeft jou je hele leven vergezeld, kun je wel zeggen. Ja. Ik ga je niet vragen om een definitie ervan, want dat wordt zo, zo statisch. Uh, maar heeft het begrip heilig bij jou, wat voor ontwikkeling heeft de betekenis en de invulling daarvan in je leven, in de loop van je leven, doorgemaakt? Ik, uh, ik ben, uh, kom uit de gereformeerde traditie van de gereformeerde kerken. En daar lag in mijn jeugd sterk de nadruk op het verbond, dat wij verbondskinderen waren. Verbond tussen... Verbond tussen, goed dat je het zegt, verbond tussen God en zijn volk. Dat was oorspronkelijk dus het volk Israël... maar de gereformeerden hadden zich daartussen weten te schuiven. <laughs> Zodat het nu het verbond was tussen God en het gereformeerde volk. En door de doop waren wij kinderen van het verbond geworden... en daardoor in een, uh, in een geur van heiligheid terechtgekomen. Dus we waren niet zomaar luidjes, we waren uh, gereformeerd... En, ja, en uitverkoren. En dat komt er dan bij, want dat gaat meestal samen. Ja. Ja. En daarna... Uh, daarna heb je een, aan de ene kant heb je een, uh, een moralisering van het begrip gezien. Dat het meer en meer uh, werd heilig, werd uh, je op een goede manier of op, uh, op een deugdzame manier uh, gedragen. Uh, uh, in mijn tijd in de icon uh, was dat ook uh, eigenlijk de gangbare mening. Hè. Het moest praktisch christendom, daar moest het om gaan. En je moest het woord heilig gebruiken we toen niet meer, maar het, het woord recht en rechtvaardigheid. Maar wie rechtvaardig was, die zat in de sfeer van de heiligheid. Ja. Uh, dat is ook weer, ook weer vergaan, of dat is het licht achter me. Ik, wat nu heilig voor me is, is wat uh, in de eerste plaats essentieel van betekenis voor me is. Ik blijf vaag, maar dat kunnen we straks nog wel verduidelijken. We hebben nog een uur. Es, precies, essentieel van betekenis voor me is. En wat tegelijkertijd niet uitsluitend van mij afhankelijk is in mijn denken om dat te produceren. Dat ja. het dus ook mij toekomt en dat het ook bestaat... ook buiten dat ik er ben. En dat het er nog zal zijn als ik er niet meer ben... en geweest is ja. al voordat ik er was. Dat is een mooi artikel van de theoloog Jan Greven. kan zo introuwen in een column. En nou, Jan Greve, de persoon. Hoe is het begrip heilig bij jou in je leven persoonlijk? rol gespeeld. Uh, nou, ik, ik heb een, een uh, dit jaar is een goede vriend van mij overleden, um, aan kanker. En dus we zagen dat aankomen, we hebben heel veel gepraat met. Hij woonde in Zweden. Ik ging om de om de, om de twee maanden ging ik naar Zweden toe. Dan praten we met elkaar over het, uh, over het leven en, uh, en over de dood en over het geloof. En terwijl we met elkaar praten, merkte je eigenlijk dat je elkaar een verhaal vertelde... wat voor een deel ons eigen levensverhaal was. Zijn verhaal, mijn verhaal. En tegelijkertijd maakte je gebruik, ging je terug op de traditie. En vlocht de traditie, dus hoe in de Bijbel, hoe in, onze, in ons denken, in ons geloof... over God en dood gesproken wordt, eh, vlocht zich door ons eigen verhaal heen. En hoe werkte dat in de praktijk uit als je bij hem was? Doordat je daar enorm veel troost van kreeg. En, en kracht. En niet dat je zegt, ik weet het ineens. Maar dat je ineens voelde dat je, dat je aan samen zijn iets kunt ontlenen. Dat je verder op weg helpt. En wat maakte het heilig? Dat dat, je, dat dat niet afhankelijk is van je eigen inspanning. Maar dat je dat geschonken krijgt. Dat je dat krijgt van hem. En hem hij en ik, van, ja, van, van iets dat we niet eens kunnen benoemen, maar wat er, wat er, wat er is. En dat, dat gebeurde bijvoorbeeld bij een lunch in het... Prachtige Grand Hotel in Stockholm in, in april. Een fantastische omgeving. En het, en, en... Wat gebeurde daar precies? Ja, dan zit je te praten. En dan, dan, dan tijdens zo'n zo'n zo zo zo maaltijd. Het, er zit ook een glas wijn wordt daarbij geschonken. Dus dat wellicht speelt het ook. Krijg je iets van. die verzoening met het leven. Krijg je iets van. Het is goed met z'n tweeën te zijn. Je... En gold dat ook voor hem? Want hij was ja, er ook voor aan toe. Want daar ja. hebben we het ook over gehad. Okay. En we bespraken. Hij was ook theoloog. We bespraken ook. Dat je dat, dat je dat vroeger nooit zo ervoer, dat er vroeger altijd een gedachte bij moest zijn... of er moest altijd een werkelijkheid aan beantwoorden. En dit was iets tussen ons. Daar heb ik, dat heeft me heel erg bepaald bij uh, uh, uh, wat heilig is ook. Ja. Ja. Heilig is toch een typisch religieus begrip. Althans, daar komt het vandaan, denk ik. Ja. ja. In ja. Religie, ja. Ik denk dat ja. alle religies wel zoiets hebben. Allemaal. Tegelijkertijd hebben we in ons normale, seculiere spraakgebruik... heilig boontje, heilig vuur, ja. heilige stilte, heilige ruimte... Hebben die twee werelden iets met elkaar te maken? Ja, ik heb het eens even opgezocht in de christelijke encyclopedie als voorbereiding. Joop. Heb je die nog? Nou, nou er, is een, nieuwe, het, he, er is een nieuwe. Oh. Ik heb een oude. die oude staat een lemma heilig. Gewoon ook nog apart, theologisch. In het nieuwe staat niet meer een lemma heilig. Dat staat er helemaal niet meer. Maar daar staat graf, hart, jaar, land, officie, oliesel, sacrament, alliantie, deur, familie, geest, oorlog, olie, plaats, stoel, volk en tijden. Allemaal heilig. Ja. Dat is heel wat. En al die, al die begrippen, heilige stoel, heilige deur, hebben allemaal een, een, een, een, een verband met, een, met, met het heilige, met God. En he, ze bieden op, op een of andere manier toegang tot dat heilige. Daarom zijn ze heilig. En wat bedoel je met toegang tot? Nou, de heilige stoel, de, de paus, als die op de heilige stoel zit, als degene die toch de toegang voor een deel garandeert tot God als hoge priester hoogste priester van zijn kerk. De heilige deur, waar de pelgrim binnenkomt in de Sint-Pieter... en in het heilige binnen, binnen schrijft. Dit zegt de protestantse Jan Greven Ja, dat is een, dit zegt de, de godsdienstwetenschapper. Ah, okay. Dat nee, dan is, ik. Dat, dat, dat zie ik. <laughs> Is, en ik, ik, ik treed daar verder niet in. Dat, dat is zo, zo, zo, wordt dat, zo wordt dat ervaren. Maar het, maar het woord heilig in de religieuze zin en het heilig in, het, in de seculiere betekenis, is dat, zijn dat afgeleiden van elkaar? Of is het een afgeleide van het ander? Ik denk dat heilig in de seculiere betekenis veel morel, heel moreel is. Hè? Dat je, dat je, dat je, dat je, heilig boontje. Heilig boontje, ja, dat je heilig leeft. En in de godsdienstige betekenis is het iets van. Je hebt natuurlijk dat boek, prachtige boek van uh, Rudolf Otto uit 1917. Dat is Heilige, wat eigenlijk, eigenlijk het denken al... Oh, die heeft het heilige weer helemaal teruggebracht in, uh, in, in, in de theologie... en in het denken, in, in ieder geval in Europa. En uh, Otto zei... De, de, de, het, het feit dat een mens het heilige kan, kan bevatten... dat hoort bij het mens zijn. Dat is een essentiële menselijke eigenschap. En dat heilige dat heeft iets, iets hoogverhevens... waardoor je enorm bang bent daarvoor... Tremendum Om ervoor te trillen. En het heeft iets fascinerends. Iets waardoor je er aangetrokken wordt. Dus je moet denken aan een vulkaan. Die, die, die ontploft. En die, waar je tegelijkertijd de enorme schoonheid van ondergaat. Of een enorme storm op zee. Dat je, dat je kijkt. dat je Alles vernietigt en tegelijkertijd word je er to, to, to, naartoe getrokken. Om het te zien. Dat, dat aspect. Eh, de, als ik dat even... De god van Job. Die, die, die in, aan het eind van Job. het boek Job. <laughs> zegt van, uh, uh, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ja. Uh, uh, en dat is natuurlijk meer dan ethisch. Zo'n God is meer dan ethisch. Herken je dat zelf ook, die dat, die dat aantrekken, afstoten, zelf? Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat, ik, ik, ik, ik, ik, theoretisch wel. Ik ben meer iemand voor, de, voor de, dat verhaal van Elia... dat je God tegenkomt in de suizende stilte... Als, het, als, het, als, als, het, als je, je je ervoor openstelt, dan voor dat... Maar ik, ik, ik heb genoeg uh, ook meegemaakt en ervaring... Met, ook met godsdienst in Afrika en, en, en op andere plekken in de wereld... om te weten dat dat, dat een heel belangrijke rol speelt... en dat ik zeker niet de norm ben daarvoor. En de vreeswekkende God, uit je jeugd wellicht? Nee, ik ben heel... Uh... Ik opgevoed. ben ondanks dat, Als verbondskind ben ik heel liberaal opgevoed. Liberaal, een VVD-achtig verbondskind. Maar heel, ja, heel, heel liberaal. Ja. Tegenover heilig staat ook ontheiligen. Ja. Wordt er nog ontheiligd in onze tijd? Ja. En waar zie je dat? Gebrek aan stilte. Gebrek aan aandacht voor, voor elkaar. Hè. Zoals ik dat net dat voorbeeld gaf van die vriend... dat je zo zit te praten met elkaar, dat je daar tijd voor maakt. Alles op een holletje. Uh, uh, ontheiliging, het geld, ontheiligt alles. Geld maakt alles kapot en plat. Dus ontheiligt ook, maakt het heilige uit de dingen, maakt ze verwisselbaar. Heilig is ook uniek. En wij leven in een tijd waar, waar, waar mensen die uniek zijn... Het, uh, het zwaar voor de kiezen krijgen. En, waar je eigenlijk, uh, en zodra je iets uniek, unieks ontdekt... En je moet er een protocol tegenaan om het niet uniek te maken. Valt daar iets tegen te doen? Nou, heel moeilijk. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Het zit een beetje in de, in de tijdgeest en in, de, in, in onze manier van doen. En ik zie de macht van het geld ook zomaar niet, uh, niet uh, teruggedrongen worden. Ik ga jullie ruw onderbreken, heren. Achter ons zit namelijk Auke Hulst, romanschrijver, journalist en muzikant. En uh, hij, zijn autobiografie heet Kinderen van het Ruige Land... En voordat je gaat zingen, want je gaat, oh ja, Auken gaat een twee nummers voor ons doen, die die nog nooit eerder buiten zijn huiskamer heeft gedaan, hè? Hoe ja. voel je? Uh, lichtelijk nerveus, maar ik kom daar wel door, denk ik. één vraagje. Ik weet dat dat lastig is voordat je moet optreden, maar er werd nu net gezegd de vulkaan, iets wat heel erg is, uh, wat ook ontzagwekkend is. Uh, uh, herken je dat? Dat zeg maar iets wat bijvoorbeeld in je jeugd heel erg was, dat dat later je talent is geworden. Dat dat stof is tot zingen en schrijven. Ja, ik wil heel kort even ingaan op het woord heilig. Ik, ik, als als uh, geboren atheïst is dat een beetje een beladen... een beetje een lastige term voor mij. Maar ik denk dat voor mensen die niet vanuit een religieuze achtergrond komen... heilig betekent uh, iets wat zo belangrijk voor je is... dat je er geen afstand van kan doen omdat het deel is van je identiteit. Um, en dat geldt zeker ook waar wij... Het voor de uitzending over hadden over de heilige wond. Uh, ik heb net een, een boek gelezen van Jeannette Winterson... Uh, die geadopteerd is door een heel erg uh, tyrannieke moeder. En daar uh, heeft ze heel erg geleden En later, uh, als die moeder is overleden... dan gaat ze op zoek naar haar echte moeder. En die vindt ze. Maar dan ontdekt ze dat ze, ondanks het feit dat het een hele vriendelijke vrouw is... die graag wil dat zij deel wordt van dat biologische gezin... dat haar dat niet lukt... Uh, omdat ze eigenlijk ook blij is met wie ze is geworden... mede dankzij dat monster, haar moeder. Uh, dat herken ik wel. Um, het is een gestileerde autobiografie, mijn boek... Uh, over een hele gecompliceerde jeugd... die wel voor een groot deel heeft bepaald... dat ik ben gaan schrijven en muziek ben gaan maken. En dat is nu een integraal onderdeel van wie ik ben. Dat is in die zin heilig, daar kan ik geen afstand van doen. Dus kan ik ook niet afstand doen van die wond... Nou, wij gaan echt met graagte naar jouw wond luisteren. De Vreemdeling, ook Hulst. Zuidwaarts naar de zon. Met mijn schaduw in mijn rug. Ik heb geen idee waarom. Maar er is geen weg terug. Ik kan mezelf niet zien. Ik wil mezelf niet langer zijn. Ik ben de vreemdeling. Een man alleen op reis De avond valt hier snel Met het allerdiepste rood Een nacht in de Sahel Waar ik leef, toch ben ik dood Voor wie ik achterliet Voor wie zich afvroeg Wie ik ben, ik ben de vreemdeling Bestemming onbekend Het is tijd om te gaan is tijd om te gaan In elke nieuwe stad Kan ik iemand anders zijn Elk godvergeten gat Elk café, elke woestijn Totdat ik verder trek Maar waarheen en waar vandaan Ik ben de vreemdeling een cowboy zonder naam. Het is tijd om te gaan. Het is tijd om te gaan. gehulst met de vreemdeling, zoals uh, hij zijn wond tot heilige wond heeft gemaakt. Om het maar even kort samen te vatten, want wij hebben het over heilig in deze heilige nacht, die nog duurt tot zeven uur, van de icon. En u bent van harte welkom. Ik zie het toch voor me dat er ineens volksstammen met heilige verontwaardiging of bezieling binnenkomen op de plantagemiddelaan nummer vier in Amsterdam. Want wat was ik? Nou ja, laat ik geen fouten grappen maken. Maar uh, we gaan dus door over het woord heilig. En uh, hier en daar hebben wij verslaggevers die ook eens rondvragen aan mensen die helemaal niet weten waar, wat hun te wachten staat, wat voor hun heilig is. Zo is onze verslaggefste Elianne Meijer te keer gegaan op uh, ons uh, uh, jubileum van het vermoeden. Moet u nou eens horen? mij heilig. Uh... Ja, het overvalt me die vraag. Ja, wat een vraag zeg. Dat is zoveel. Om te beginnen uh, moet ik zeggen dat jij mij een hele slechte hebt. Ik heb een beetje een hekel aan alles wat heilig is. Karel Eijkman, kinderboeken schrijven, theoloog. En ook kinderbijbels schrijven. Ik word er heel zenuwachtig van. Het is helemaal niks voor mij. Ik vind niet dat de mensen zich moeten opheffen tot het heilige. Nee, je moet met je voeten op de grond blijven. Ik zou niet zo gauw mensen heilig noemen. Je raakt wel eens ontroerd door dingen en of dat heilig moet heten, weet ik niet. Dat kunnen dingen zijn als het geboorte van kinderen, de ontmoeting met je geliefde of het sterven van je moeder. In mijn geval. Ik ben Willem van der Meijden, ik ben theoloog, journalist en communicatieadviseur. De verbinding is heilig. En ook uh, vertrouwen is voor mij heel heilig. Als mensen in vertrouwen dingen delen met mij, vooral hun verhalen vertellen aan mij. Dus net als tijdens een oorlog, mensen die hun kinderen weggeven aan iemand anders. Omdat ze gewoon weten bij jou is dat kind veilig. Uh, Mijn naam is Bright Richards. Ik ben artistieke leider voor New Dutch Connections. Binnen New Dutch Connections proberen we nieuwe en oude Nederlanders bij elkaar te brengen. Heiligheid zit voor mij in het feit dat ik jou kan zien en dat jij mij kan zien. Daar zit voor mij die heiligheid in. Meneer de directeur. Meneer de directeur, ja. Ik ben Frank Ploem en ik ben directeur van de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Heilig is voor mij eigenlijk al datgene wat um, kwetsbaar is en bescherming verdient. Kwetsbare mensen, natuur, milieu... En heilig is voor mij ook al datgene wat je optilt boven de dagelijkse chaos uit. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook in Papua nieuw Guinea gewerkt. Waar religiositeit en cultuur nog ontzettend verweven is. Waar mensen ook uh, in hele moeilijke omstandigheden proberen te overleven. En daar heb ik echt wel ervaren hoe heilig het leven is voor mensen. En tegelijkertijd hoe hard mensen elkaar nodig hebben om daarop te overleven. Ja, ik was twaalf toen mijn vader overleed. En dat heeft heel lang geduurd. voordat ik Er is een spookrijder...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 Hart, ik ben senior onderzoeker bij het Sociale Cultureel Planbureau en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Toen ik promoveerde in 1989, uh, toen was ik inmiddels bijna van middelbare leeftijd. Ik reed in de auto naar de aula en had tranen in mijn ogen dat mijn vader er niet bij was. Zo, zo lang kan zo'n wond blijven schrijven. Lies ik trompet hoog van de toren, zong ik in koren het hoogste lied... maar had de liefde niet, dan was het toch net als toeren zijn bellen. Ik had niks te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde ben ik nergens. Zonder jullie stel ik niks voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik er aan onderdoor. Want liefde is echt en liefde is aardig, is eerlijk, oprecht en altijd rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen... die ieder verdriet ook de dood kan overwinnen... Dat heb ik zelf geschreven, maar ik heb het van Paulus uit 1 Corinthe 13. Nou, heb ik het toch goed samengevat? Ja, Jan Greven, we hebben net een aantal reacties gehoord. Wat mij opvalt is dat iedereen heilig aan de positieve kant van de streep uh, ziet staan. Behalve Karel Eikman, die zegt ik word altijd een beetje zenuwachtig en kribbig van het begrip heilig. Herken je dat laatste? Ik heb dat niet zo, nee. Ik vind het wel heel fascinerend dat, uh, dat zoals wat de Akker net zei... Dat je, dat je een wond kunt hebben in je leven, opgelopen in je jeugd... en dat je, je persoon je zo lief is... Dat, je, je, dat, je, dat ook die wond iets heiligs voor je heeft. Dat is heel ontroerend dat dat, uh, dat dat kan. En daar zie je, dat bedoelt Karel helemaal niet, Karel Ekman helemaal niet... die heeft het over... Denk ik over mooie dingen en over. Uh, en over. Uh, verheven dingen. Uh, maar dat, dat. heilig ook kan zijn. dat je jezelf accepteert. Hm. En dat in die. dat, dat, er, dat er in die, in die zelfacceptatie. Uh, dat die zo uh, belangrijk voor je is. dat het heilig voor je wordt. Dit... Mag, dat, mag ik daar toch ja. een eigen ervaring ja. tegenover zetten? Ik herinner me nog goed dat uit mijn eigen jeugd. dat ik het verhaal over de Ark des Verbonds die naar Jeruzalem wordt gebracht. Ja. Dat is op een kar met ossen, runderen ervoor. Ja. En op een gegeven ogenblik glijden die runderen die glijden uit. Die ja. Ark des Verbonds die op die kar staat, die dreigt te vallen. En dan is daar een begeleider, Uzza of Uzza ja. ik weet niet hoe je die noemt. Uza En die denkt van, waardoor, dat moet niet gebeuren. Dus die pakt die ark en die voorkomt dat die ark valt. Ja. En dan staat er dus dat vervolgens God hem met de dood slaat. Ja. Dat heb ik altijd zo ontzettend onrechtvaardig gevonden. Ja. Nou heb ik met jou de kans om dat goed uitgelegd te krijgen. Hoe moet ik dat lezen? God is niet geen is niet ethisch, hè. Jee. Nee, nee het zit er boven. Wat doe je daar precies mee? Nou, God houdt zich niet, uh, staat boven ethiek. En uh, als Abraham, als Abraham Isaac offert moet offeren, dan staat Abraham ook boven de ethiek. Dat, dus moet je, dat moet je goed uitleggen, nou, want dat is... Als je, het, het is ethisch om, om je kind niet zulke vreselijke trauma's aan te doen. Te zeggen we gaan jou offeren we zeggen verder niks. We zijn, stie ja, we zijn daar stiekempjes over. Dat en kan maar, iedereen volgen. En, en het is ook niet ethisch om met een kind vast te binden. En het is ook niet ethisch om een kind te slachten, te offeren, hm. te doden. Toch wordt dat van Abraham gevraagd. Als een, als een, als een uitdrukking van zijn godsdienstig vertrouwen... Um, daar zie je aan dat in ieder geval volgens deze opvatting God niets meer is dan het Ethische. Dus maar het maar is... diezelfde God heeft Mozes de tien geboden meegegeven, ja. waar volstrekt ethische. Ja, en, uh, categorieën Maar in er, aan zijn de dus, er zijn dus van deze God in het Oude Testament. in het Oude Testament zijn Job is ook zo'n verhaal. Maar ook deze, deze, deze, deze Uza, die, die, ja, ik dacht dat die Uza heette. Die ark die blijft ontstaan bij Arauna, hè, in die stal. En tot die, tot die weer verder wordt gehaald. Dat is ook een prachtige cyclus van verhalen. En, uh, en daar is God houdt zich ook niet bezig met, met, met ethiek. Nee, God staat boven ethiek. Maar is, nou, is, het, is het niet gewoon ook een ontzettend opgeblazen driftkikker? Die, die God uit het Oude Testament. Want, want, want Mozes krijgt de tien geboden, maar later mag hij het beloofde land weer niet in. Dat is ook heel willekeurig, of niet? Ja, natuurlijk is het, is, het, is het willekeurig. Maar God uh, is natuurlijk, als God niet willekeurig was, was hij geen God. Het lijkt wel een relatie. Ja, <laughs> ik denk dat, is, ik denk dat, dat, dat, dat, dat, dat je het daarmee goed, goed kunt opschrijven. Dus Hij, is, hij beschermt zijn heiligheid. En zijn heiligheid beschermen, dat mm -hmm. doet hij met, met, ook met die, met, die, met die ark die dan ja. tegengehouden wordt. Maar heiligheid heeft dus hele scherpe randen. En dat hoor ik dus niet terug in al die reacties van mensen. Die zeggen allemaal, keurig, heilig, het is, dat is mij heilig. En, en dat is mijn, het is bijna iets als, hetzelfde als kostbaar. Ja. dat is, En waar daar zit je, dan die scherpe rafelrand? Daar, daar heb je een punt. En die scherpe rafelrand zit erin als je nadenkt over het leven. En het leven gaat niet zoals je het wilt... Uh, en het leven wordt, is, je, brengt jezelf harde klappen toe... dat je uh, er toch uh, een, een modus mee vindt om, om daarmee te leven. Het zij door je persoon, zo te formuleren, zoals we dat net, net, net, net hoorden... dat je ook een wond in je eigen bestaan kunt, kunt meedragen. Het zij dat je denkt, ook in, deze, in de afschuwelijkheden die we overkomen... val ik niet uit Gods hand... En heeft God ermee te maken? Ah, hoe heeft God er dan mee te maken? Had God dat dan kunnen, kunnen verhinderen? Ja, natuurlijk. Had dat, maar dat doet het niet. Dat is, God is onnarekenbaar. Daar zit een heiligheid in. Maar hoe is er dan nog een relatie met hem mogelijk? Als dat zo onberekenbaar is? Ja, dat ik is weet Onberekenbaar niet. is haast onbetrouwbaar dan. Ik, ik zou niet zo willen spreken van een relatie tot God. Ik zou hm. willen spreken van een glimp die je van hem opvangt. Een inderdaad, een vermoeden. Uh, een vermoeden wat je van hem ja. hebt. En, uh, en dan moet je het maar belaten. Want? Als je meer zegt dan? Dan heb je hem gauw in je zak, hè. Dan kun je er een handboek over schrijven wat hij doet en wat hij mag. En uh, dat, is, uh, dat is interessant, maar dat spreekt mij niet zo aan. Het is, een, het, is een, het, is, het is ruw, het is hard, het is een schreeuw, het is een, uh, het, het is een, het is een mysterie. Nu zegt uh, ja. nou, mijn, uh, okay. onze regisseur Jurgen Maas in mijn oor... Nu naar de muziek en zo meteen het persoonlijke. Nou Jan, ik kan niet wachten. Want volgens mij wil Jan heel graag iets vertellen. Maar Auke, die wil ook iets vertellen. Dit huis, Auke dat is ook een nieuw nummer, hè? Uh, Ja. En, wa en waar gaat het over? Over, over een huis? <tie> het gaat daadwerkelijk over een huis. Ik, ik, heb, ik woon nu een aantal jaren in Amsterdam. En uh, een van de kernervaringen in Amsterdam is heel veel verhuizen. Dat is gewoon heel lastig om hier een huis voor, voor vast te krijgen. Zeker als je een beetje hoog eisen hebt, zoals ik. En ik heb een tijdje aan de Prinsengracht gewoond. Een soort van semi-antikraak met een hele goede vriend van mij. En uh, toen we daar weggingen, had ik een liedje geschreven. Op, uh, op mijn gitaar. Dat was ik vergeten. Maar toen ik uh, een paar dagen geleden of een week geleden in mijn papieren zat te rommelen, vond ik het terug. Dus ik dacht, uh, ik heb misschien één kans om het een keer buiten mijn eigen huis te spelen. Want ik ga het verder ook niet opnemen. En dat is nu. Radio 1, Auke Hulst. Onze laatste dag in dit huis We hebben gefeest, we gierden het uit Het bezoek dat kwam, ik nam het ervan in dit huis Straks dan denk ik terug aan dit huis en aan een oude vriend, geliefd en verguist, elk lied dat ik schreef, we hebben geleefd in dit huis. Breek de muren af van dit huis. Relieken van steen, ruk ze eruit. Een drankje, een dans. Nog even in trance, vaarwel huis. Dankjewel, ook Hulst, met je huis. Dankjewel, Job. Ja, Jan, in het eerste deel van het gesprek uh, verbond je uh, het begrip heilig... aan een uh, bezoek dat je bracht, regelmatig bracht aan een vriend in Zweden... die ja. ernstig ziek was. Ja. Um, 2012 uh, was voor jou al meer dan één reden, een zeer bijzonder jaar. Ja. En om dat uh, in te leiden, om het maar eens te zeggen... zou ik willen vragen of jij je laatste weblog die je hebt gepubliceerd... onlangs, met de titel... Waarom is december zo'n moeilijke maand, of jij die het begin daarvan voor we lezen. Dat wil ik. Ja, dat is een lastige tekst, hoor. Want ik, eh, ligt nogal, de emoties liggen nogal dichtbij, maar we doen ons best. Openheid. Er staat boven, waarom is december zo'n moeilijke maand? Openheid. glas wijn erbij, geniet maar drink met mate. Gordijnen dicht, de buitenwereld buitengesloten. Melancholie, denken aan vroeger. Maar alleen gefilterde herinneringen mogen binnen. Herinneringen aan vroeger als de tijd van pijloos goed en niks aan de hand. Ik weet het, wegkruipen in een kokon, een deksel over het verdriet... met hulp van verdringen en een goed glas wijn... het is een vlucht. Het is de troost van de illusie. Maar de tussenweg tussen deze illusie van geborgenheid... bij de open haard... en het rauwe verdriet om de realiteit... kan ik nog maar moeilijk vinden. December is bij uitstek de maand waarin je dat ervaart. De illusie van geborgenheid dringt zich op. Verdringen wil je niet... maar machteloos verdrietig tegenover elkaar zitten... Is ook zo droef. Ze had een kerstboom. Zo een die je naar gebruik kunt afstoffen en opgevouwen opbergen in een doos. Ik houd niet van kunstbomen, maar ze had zich niets van mijn bezwaren aangetrokken. Het was een boom die haar helemaal paste. Wel sfeer, geen uitvallende naalden en andere troep in huis. Alle versiering zelf uitgezocht op de reizen die ze maakte. Bij ieder versiersel een verhaal. De boom vertelde haar leven. Toen ik haar vond, die verschrikkelijke eerste week van januari van dit jaar... stond de boom nog opgetuigd in de kamer. Ze lag er vlakbij. Dood. Sinds dat moment kan ik geen kerstboom meer zien zonder brok in de keel. Alleen daarom al is december een moeilijke maand. Het gaat over je dochter, ja. Aartje. Ja. Dat moet dan een vreselijke periode zijn... want de kerstbomen vliegen je om de oren ja. deze dagen. Ja. Wat doe je daarmee? Ik doe bijvoorbeeld dat ik zondag naar, met, het, met, met het hele gezin naar Maleisië afreis... waar tropen zijn en islam en geen kerst. Doelbewust? Ja, zeer doelbewust. Ja. Want hoe vierde je kerst anders? Heel gezellig, met een heel groot familiediner... waar wel veertig mensen kwamen, en alle, onze beide families bij elkaar... op kerstavond altijd, in een ritueel, waar iedereen een cadeautje kreeg... dat uh, mijn vrouw en Aadje dan het, het hele jaar bezig waren te verzamelen... En, uh, Groot, heel intiem, maar heel groot, leuk. Italiaans-achtig, spelen in het hele huis. Fantastisch. Feest. Maar die herinnering neem je mee naar Maleisië? Ja. ja dat, is, dat, is ook goed. dat is ook goed. Je kunt, je kunt, je kunt uh, de herinneringen die je hebt... kunnen een bron zijn van groot verdriet. En een bron van kracht. Dat je dat had. En ik zeg dat niet makkelijk... Maar je kunt in de loop van dit jaar hebben ontdekt. Je kunt, nou, we hebben gisteren een schilderij van haar gekregen. En dat kun je zien als een monument. een. bedoel je van haar gekregen? Van haar, van, sorry, van, van, van, van mijn dochter gekregen. En dat is ons gebracht. En dat kun je zien als een monument van iemand die gestorven is en er niet meer is. En heel jong geleefd heeft. En jammerlijk door een hartaanval om het leven is gekomen. En uh, je kunt het ook zien als een, bewusse, een jonge, bewuste vrouw... die een heel goed leven gehad heeft en wat van haar leven gemaakt heeft... en waar je trots op kunt zijn. Ja. Nou, dat is niet makkelijk om daar een evenwicht tussen te bewaren, maar dat lukt. En als, het, en als je daar het begrip heilig aan koppelt, waar, waar raakt dat dan? Dat is een hele goede vraag. Dat heilig raakt in de eerste plaats dat haar herinnering voor mij heilig is... En in de tweede plaats dat uh, ik mij door de dood het leven niet betekenisloos laat maken. En dat ik de betekenis van het leven vind in, in het heilige. Wat dus ook, wat zei ik net al, uh, meer is dan het ethische. Eh... Uh, wat een god hiermee te maken heeft. god heeft overigens met haar dood verder niks te maken. Dan zou je voor on onoverkomelijke morele problemen komen te staan. Maar wel dat je een, een bewustzijn hebt van... Uh, ja, er is iets... Het is niet uit met uh, uh, de plotselinge dood van een kind. Wat gaat er door? Het leven zelf... Uh, de, dat is algemeen, hè? De trots en de, en de vreugde die je aan elkaar gehad hebt... Het feit dat je, zoals ik net zei, met die vriend in Zweden kunt praten over wat de betekenis is van het leven, dat wij dit gesprek hebben, dat we daarover kunnen reflecteren, mensen thuis naar luisteren, is nadenken over wat het is dat je zo een mens probeert te blijven zoals een mens bedoeld is. Vergeef me, dat is een beetje weken theologische uitdrukking, maar toch is dat wel mooi. Uh, Recht op en, uh, en, en uh, best kapot te krijgen, en toch ook weer niet kapot te krijgen. Je zegt de, de herinneringen aan Aartje zijn mij heilig. Tegelijkertijd heb je, heb je tijdens haar begrafenis. tot twee keer toe gezegd: Aartje was geen heilige. Nee, Aartje was allerminst heilig. nee, een heilige. Dat, dat is mooi in? Heel humeurig. Hij uh, had een enorm boekje, een balboekje. waarin slechts heel weinig namen stonden. <laughs> Ik heb ook bij haar begrafenis gezegd dat minstens toch wel een kwart van de aanwezigen. op een frons van haar zouden kunnen rekenen. vanwege hun aanwezigheid. Dat, het, dat is een hoop. Dat is een hoop, ja. Dat is een hoop. De lat lag ook buitengewoon hoog. Ze was ook ontzettend was vrolijk en humoristisch. En, en lastig. Lastige vrouw. Maar ik, ik, ik hield intens van me. Um, wat mij opviel in jouw, in jouw weblog, althans wat je net voorgelezen hebt. is dat je zegt. Alleen gefilterde herinneringen mogen binnen. Hoe doe je dat? Hoe laat je herinneringen gefilterd bij je naar binnen? Oh, Dat heb ik, dat heb ik geleerd van, uit, het, uit boeken uit het boeddhisme. Je moet, als, herinner, als een vervelende herinnering bij je binnenkomt... moet je hem niet meteen afschieten als een kleiduif... maar dan moet je hem even laten zweven en dan lost hij vanzelf op. Dus, je, dus, je, dus je, je zit ergens met een glas wijn. Je hebt het prettig. Hè, en en er, er komt ineens, denk je, aan iets heel vervelends. Uh -huh. Dan is je eerste reactie, weg daarmee, Dat moet je niet doen. Dat heb ik geleerd... Dat, dat heb ik gelezen en dat werkt ook. En laat hem even toe. Het verdwijnt... komt niet door de veel wijn. Voor, nee, de veel wijn. Nee, nee. En dan verdwijnt hij vanzelf. Dat kun, je, dat, dat kun je sturen. Maar gefilterde herinneringen tegenover heilige herinneringen? Nee, dus... tegenover onaangename herinneringen. Je kunt natuurlijk ook bij de open haard heel melancholiek worden. Ja. Zeker als je flink wat gedronken hebt. Kun je, kun je, kun je, zitten de, watelen, de tranen zitten er. Zitten. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik, ga, ik, ik, ik, ik stuur het. Ja. Dat moet je ook, ja. Mag ik wat vragen? Even Jan, jij zei eerder... Uh, had je het over die vulkaan, hè? Ja. Dus de, de, het afschrikwekkende en het vernietigende... maar dat, dat, dat het ook aantrekt, want het is natuurlijk ook mooi... zal ik maar even in mijn eigen woord ja. zeggen. Is, is dat in, in, in dit gruwelijke van de dood van je dochter... is dat een, ook nog een herkenbaar beeld? Dat het, ook, dat het ook fascineert? Of is dat een hele rare vraag? Heb ik niet, nee. Heb ik niet, ik heb alleen een... Uh, uh, nee, ik heb alleen een... Uh, maar, maar ik bedoel, ja. je, je, je hebt wel volgens mij nu een meer verhevigd manier van leven. Van ja. Om je heen kijken, van ja. weten dat je leeft. Ja, kijk, het, het is, ik, ik moet zondag preken. Ik zit erover te denken, over, uh, in januari ook, over de, over de wijze uit het oosten. Laten we dat verhaal maar nemen. We zien die ster... En, en met kerst, voordat dit gebeurde, heb ik altijd het licht van kerst gezien... als iets wat mijn leven in theoretische zin verlichtte. Dus als iets wat, wat, me, wat, me, wat me kracht gaf, wat me inspireerde, maar van de buitenkant. Na uh, wat er gebeurd is, is het licht van kerst... Uh, moet binnenkomen in mijn eigen duisternis. Moet het geïnterioriseerd worden? Is het niet meer een ster die van buitenaf me de weg wijst... maar zal ik er alleen in slagen om kerst te begrijpen... als het, als het, als het de, de droefheid en de, de duisternis in mijn eigen hart verlicht? En het vreemde is dat je dat niet kunt vermoeden dat het zo is... zolang je dit niet hebt meegemaakt. En als je het hebt meegemaakt, denk je... hoe is het gods mogelijk geweest dat ik er ooit anders naar gekeken heb? En al die mensen die zo datzelfde ervaren hebben, die allemaal stil hun gang gegaan zijn. Ik merk nu, dat mensen praten veel, hoe ontzettend veel mensen... precies dat hebben meegemaakt. Ja. En, en dan denk ik ook wel vaak... wordt er, word er niet te afstandelijk gepreekt en gedacht... over dit soort dingen? En, ja, dat is... Moet je het niet... Ja, moet je het niet veel meer van, van, van, van, van binnen uit het licht Is dat de eerste preek die je houdt na, na, na 7 januari? Nee, nee, ik ben meteen weer begonnen. Had ik ook beter niet kunnen. Ik was er nog helemaal niet aan toe. Maar, uh, uh, nee, dat, maar ik ben wel anders gaan preken. In, in de voorbereiding hebben we ook met jou gepraat. En toen was er één zin die me enorm intrigeerde. Dat was toen je zei... Tenzij ik wil berusten in de zinloosheid... moet ik opnieuw bepalen wie ik ben. Ja. En daar moet je dan, wat is het, 67, 68 jaar voor worden? 71. Oh. Uh, uh, dank je. <laughs> uh, uh, nee, uh, wat, be wat bedoel je dan? Nou, omdat je denkt dat je het een beetje in kannen en kruiken hebt. Uh, van achter de oud-premier oud oud is geïnterviewd... en die zei over zijn eigen leven... ik ben schaamteloos gelukkig geweest. En dat dacht ik, dat was voor mij toen ook zo... En, uh, en dat, dat is allemaal voorbij, die schaamteloze gelukkigheid. Ik hoef me nergens meer voor te schamen. Uh, maar dat betekent wel dat je je vreselte vast... wie was ik toen ik dat zei? Waarop was mijn geluksgevoel gebaseerd? Wat is er van overgebleven nu ik dit uh, heb meegemaakt? En uh, wie ben ik eigenlijk zelf? In, in, in de bepaling van mezelf en voor mijn eigen leven... Uh, uh, als ik zo met de dood geconfronteerd word. En wat is dan het meest fundamentele inzicht... dat je hebt opgedaan het afgelopen jaar? Dat het helpt, dat het enige wat helpt... is dat je met elkaar bent, dat ik met mijn vrouw ben... dat je met z'n tweeën bent, dat je met vrienden bent... Dat je, uh, uh, uh, uh, uh, dat je elkaar op weg helpt. En dat dus de, de, de, de genade zit... in wat je met, met lieve mensen om je heen... Uh, meemaakt. En als je alleen bent? Dan is het... dan kom je niet verder... dan je alleen met je pols door kunt springen. En soms is dat ver. Dat, dat, dat maar ik vind juist... dat, je, dat anderen kunnen je iets aanreiken... wat niet van jezelf is. Dat vind ik in dit soort verwerkingsproces... om het zo maar eens even te zeggen... vind ik ontzettend belangrijk. Dus het geluksgevoel wat er nog is... dat is eigenlijk alleen te ervaren... in relatie tot anderen. Je wordt afhankelijk... Je wordt afhankelijk, ja. Ik ben, uh, door... Dat is een nieuw gevoel, op dat niveau? Ja, op ja, dat, dat niveau is dat een nieuw gevoel. Want ik ben natuurlijk altijd nogal Haantje de Voorste geweest. Daarom vroeg ik en, het ook. Hè? Daarom vroeg ik het ook. <laughs> ja. en, en, en ook denk ik, nou, je hebt de zaak in de peiling. En je merkt dat je toch op dit soort punten uh, uh, uh, uh, ja, verder komt... dankzij dat anderen het voor je doen. Om het zo eens te zeggen of met je meegaan of je opvangen. of ja. okay. Job de Haan praat met Jan Geven. Wij zijn hier in Desmet in Amsterdam, plantage Middelaan 4. U bent van harte welkom. Maar ook, u kunt ook bellen, 020-5217-133, 5217-133. We hebben het over wat is heilig voor u. Wat doet er werkelijk toe en wat is onvervreemdbaar en onopgeefbaar voor u. Uh, Wij doen het omdat dit de langste nacht is. En dat duurt nog tot zeven uur wat ons betreft. Zijn er nog meer vragen, op? Nee, ik dacht dat er een, uh, <laughs> iets ingestart zou worden. Dat klopt niet. Nou. Ik kijk eventjes naar de... Nou, Dan, uh, ja, dan gaan we nog gewoon, gewoon verder tot we door het nieuws uh, worden weggedrukt. Um, ja. Ik wil jou wel eens wat vragen. Ja. Herken je wat ik zeg? Uh, ja, want ik heb een paar jaar geleden uh, mijn jongere broer Jan heb ik, uh, verloren. Uh, overigens niet zo plotseling als jij je dochter... maar na een, uh, een uh, sterfproces nou, dat anderhalf jaar geduurd heeft. Wel heel gruwelijk was op zich. Maar, uh, en ik, wat ik gemerkt heb is... want dat was ook een vraag die ik wel met enige schroom had opgeschreven voor jou... Uh, maar dat had daarmee te maken dat naast het verlies en het verdriet en het gemis... Of wat het ook heeft opgeleverd. Uh, en daar heb je net al uit jezelf al een aantal dingen over gezegd. En dat heb ik bij hem ook heel erg uh, gemerkt. We waren elkaar in de loop van ons leven wat uit het oog verloren. En dat is een eufemisme. Uh, en uh, ja, het is haast, uh, hoe heet zoiets, libellenachtig. achtig uh, door, zijn, door zijn ziekte... Um, zijn we weer bij elkaar gekomen in de zin dat, ik, um, dat, dat er met hem iets gebeurde in zijn ziekte... waardoor de barrière die we hadden opgeworpen tijdens ons leven uh, er niet meer was. Dus we konden op een heel puur niveau met elkaar communiceren. Dat lukte met heel veel anderen, met, ook met een andere broer lukte dat niet. Uh, en op de een of andere vreemde manier hebben we elkaar uh, weer gevonden... Op, op een niveau zoals we dat vroeger hadden toen we jong waren. En we scheelden 2,5 jaar... En, uh, en, en dat was weer terug. En dat was eigenlijk fantastisch om te zien. Uh, maar dat is dan toch een kwestie van. Uh, uh, kijk, hij had er ook alles aan gedaan dat hij. Uh, had hadden ruig geleefd. En, en uh, dus. Uh, dat, dat komt er dan ook bij. Dat wist hij ook. Dat, dat, dat realiseerde hij zich ook. Dus in dat geval is het, is het toch wezenlijk anders, denk ik, dan, dan wat er bij jou alles aan de hand was. Ja, het is dus ieder, ieder, ieder, ieder, ieder, ieder geval is uniek. Ja. Ja. Nou ja, goed, je hebt, dus ja. die, die hebt, dus, hebt dus geen afscheid kunnen nemen. Nee. Bijvoorbeeld. En nee. dat was voor mij heel wezenlijk ja. tot en met het laatste... toen hij uh, ook zelf gevraagd heeft ja. om ja. uit te gaan. Ik weet niet of ik dat nog niet veel, veel verschrikkelijker gevonden zou hebben... Hoor, afscheid te nemen. Ja? Ja, ik denk ik zou een, voor een... Nou ja, het is een beetje absurde. Maar als, het, als je zou kunnen mogen kiezen tussen plotseling of... Na een lang. Het is ook vreselijk om je kind langzaam te zien... Maar jij hebt haar gevonden? Sterven. Ja, ik heb haar gevonden. Dat was ook ja. niet... Ja, ja. ja, dat is wel... Dat, dan weet je ook, ze was toen al een paar dagen dood... Dan weet je ook dat wat dood dat ze heel erg dood is. Dat is ook wel beter, vind ik. Ja, ach, niks is goed. Ik had het ook vreselijk gevonden om haar te vinden... terwijl ze nog lag of ze nog leefde. Ja. Dat is ik helemaal niet overheen gekomen. Dit was verschrikkelijk allemaal. Wat ja. heeft jou nou het meeste geholpen in, de, in dat afgelopen jaar? De gesprekken met mensen. Het gesprekken met mensen de, de, ja, de, de, het, het, het met elkaar zijn en het. Maar er zullen ook gesprekken over. En niet steeds over haar, maar dan is weer over, over, over heel andere dingen. Uh -huh. dat, dat, dat, dat, dat het in een golfbeweging zit. En, en wat is dan zeg maar nu heilig voor je? Heilig zijn mensen voor me eigenlijk, mm -hmm. langzaam. De liefde voor die, die mensen voor elkaar hebben. Mensen die op dat je b beseft dat mensen, alle mensen zijn voorwerpen van liefde voor andere mensen. Ja, het klinkt allemaal vreselijk als tegeltjeswijze. Klink, het is klinkt absoluut vreselijk. Je zou toch ook mensen tegengekomen zijn die jou ontzettend graag wilden troosten, waar je dacht, in godsnaam, uh, hou dat voor je. Ja, nou, er zijn, het, wat me vooral opgevallen is dat er mensen zijn die, die, hebben ont, die leven ontzettend mee, maar die kunnen het niet verwoorden. En die zitten daar, die krijgen daar ook geweldige schuldgevoelens voor, voor door. Ja, ja, we moeten meer aan je doen. En ik wil ook wel bellen, maar ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. En, maar ik denk wel heel veel aan je. We moeten je. meer aan je doen. En, en, en ja, dat, dat, heb je, dat heb je wel, ja. Dat, ja. Dat, maar ja. Ook als mensen niks zeggen. Ze, je voelt toch dat ze, dat, ze, dat ze met je bezig zijn. En er zijn natuurlijk ook mensen die zijn, die zijn echt onhandig. En ja, echt onhandig, ja, dat komt ook voor En bot? Nee, daar nee. heb, heb ik niet veel. En hebben. Job, herken je dat? Wat? Dat mensen onhandig zijn? Of, of... Mensen zijn per definitie onhandig. Ja hoor, maar ja. ik bedoel, heb jij... Er zit er... een filosofie in de zaal, ik dacht, laat ik hem ook even erbij betrekken. Je, je bedoelt Bert keizer. Hij ja. zegt ja. Hij ja. zegt ja. Maar wat is voor jou heilig, Job? Eh... Um... Daar moeten we het volgende uur nog maar even over hebben. Ja, dat heb ik niet zomaar paraat. Het is, het is een moeilijke vraag. En wij vragen het maar aan iedereen: aan voorbijgangers. en Het, het is eigenlijk geen doen. Maar goed, als het gaat over. over uh, wat Jan zegt over mensen. en troost. en dat daar als je in de rouw bent. Uh, dat je heel veel aan nabijheid hebt, herken nee, mijn, je dat? Mijn broer had een. Had een uh, we hebben bij de advertentie van mijn broer, die nogal in de kunstwereld zat, hebben we een, uh, een motto van. Dan uh, nou schiet de namen niet te binnen, maar zo wel. Uh, een van de grootste Ami nog. Nee, hij leeft niet meer. Amerikaanse kunstenaars die alleen maar zwarte doeken en donkere doeken uh, uh, schreef. Twee niet ik dat ik dat niet weet. En dat, ging, dat had te maken met, uh, met heilig en profaan. En die zei, het maakt mij niet uit, heilig of profaan. Uh, ieder moet dat zelf maar kiezen. Ik maak daar geen onderscheid tussen. Uh, misschien heeft dat ook wel te maken met, Jan, wat jij eerder een keer gezegd hebt... is dat je het heilige in het alledaagse ja. ook wilt zien en wilt ervaren. En dat dat niet opeens boven een of andere realiteit ja. uh, hangt. Wacht even, dat was geen antwoord. Ik vroeg even aan jou, wat, wat troost als het gaat over... De, als nee, jij... ik, ik, wat Jan net zei over, toen het net over of God ging... dat je het moet hebben over een zucht en over een Braamstruik. Ja, en dat zodra je daar iets meer... Dat heb ik met het begrip heilig Dat ik denk van ja, het wordt al zo snel plat gemaakt. En, en, en dat je het in je zak stopt, zoals Jan net zei. Uh, ik doe daar verder geen... Uh, ik geef leven daar geen commentaar op. Maar is, wat mij een beetje verbaast trouwens, is dat inderdaad ook in die reportages die wij uh, uh, uh, laten horen. dat mensen dan kriegel worden van het woord heilig. Want waarom zou heilig altijd iets boven alledaags zijn? Nou, heilig hangt natuurlijk samen met onze. Uh, hoe heet het? Uh, cult, Nederlandse cultuur. met alle, alle clubs en hokjes. Heilig is in de katholieke kerk heeft een hele speciale betekenis natuurlijk. Maar ik kan en... me voorstellen dat juist door schade en schande je steeds meer ervaart dat het heilige op straat ligt. Ja, ja maar als mensen dus daar, daar, daar zo reageren zoals we, als we net hoorden, dan komt dat door, door het verleden. Ja. Waarin, het woord, waarin het begrip heilig aan de ene kant heel hoog is gemaakt, aan de andere kant als pasmunt over de toonbank ging. En, en wat, je nu eigenlijk, wat je nu meemaakt is dat of mensen verliezen het gevoel voor heiligen... en zijn er los van, of, en ik hoor tot die categorie... en dat komt niet eens omdat ik zo vreselijk geloven ben... maar omdat ik een theoloog ben van huis en het me altijd gefascineerd heeft. Je blijft er dus over lezen, want je moet veel nadenken over dit soort dingen. Je moet, het, is niet een, het is niet een makkelijke cursus. En dat je dan het andere elementen van het heilige gaat, gaat ontdekken... En, in mijn geval, dan, dat je ziet. Het, dat je, en dat heb je vroeger al wel gehoord, maar dat heb je, het heilige krijg je aangereikt het woord en het gebaar van de ander. Dat, dat, dus, en dat is natuurlijk in het, in het Nieuwe Testament ook zo. Als Jezus eet met de emma en het brood breekt, dan, dan, dan zijn dat mensen die bij elkaar het heilige aanreiken. De meest essentiële verhalen gaan, gaan daarover. Daarom. Heb ik ook, is in mijn geloof in Gods is verschoven. Er is, zijn dingen verschoven. Het is niet zo dat het, dat, het, dat, het, dat het weg is. Integendeel, de traditie waarin nagedacht wordt over de opstanding, over het feit dat menselijk leven betekenis heeft, wordt steeds, wordt steeds belangrijker voor me. En daardoor ga je anders naar de geschiedenis kijken en ook anders naar je, naar je eigen geschiedenis, naar je eigen levensgeschiedenis. Preek je ook anders nu? Ja, prikken Wat is het essentiële verschil met vroeger? Ja, je, om het eens plat te zeggen. Je, je, je, het zijn geen. Ja, vroeger was dat ook niet. Maar het, het, komt, het, is door, ja, het komt van binnenuit. Hè? Het is dit niet meer. Het is, het is geen theorievorming meer. Ja, dat was het vroeger. Is heel moeilijk om te zeggen. Maar dat. Ja, je hebt het Wat je zegt, wat ik zeg, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik ervaren. Is het verschil tussen hoofd en hart? Niet, want dat was vroeger ook wel met het hoofd, met het hart erbij. Maar um, ja, ik zeg ook niet zoveel meer. Dit, ja. Het is stil bij jouw kerk. En nou ja, ik vind bijvoorbeeld: je hebt die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus. Dus er zit een rijke man en er een arme Lazarus. En die arme Lazarus die sterft en die gaat naar de hemel. En de rijke man die sterft, je voelt hem al aankomen, die gaat naar de hel. En die zit in de hel en die zegt tegen God: die zit, die arme Lazarus. Die zegt: mag die Lazarus niet even naar beneden? Typisch zo'n rijke man, een directeur die dat even. Om even mijn broers te waarschuwen. Dat, dat ze weer, want dan komen ze tenminste niet in mijn afdeling. Dan zeg je, God, dat heeft geen zin. Het, zo is het. Het heeft geen zin. Het heeft, het heeft, eh, eh, wat, wat, wat ik heb meegemaakt, dat heeft, als je dat niet hebt meegemaakt... heeft dat tot op zekere hoogte geen zin om dat te vertellen. En tegelijkertijd, als je het vertelt... Dan, dan, dan, dan heb je iets eraan toegevoegd. en die mensen heb je eraan toegevoegd. En wees maar blij dat het geen zin heeft. Als het zover is. Oké. Okay. En nu? Ja, nu gaan wij naar een hoorspel. Dus we gaan Jan ontzettend bedanken. Dank je. Job ook. Want uh, elk uur in deze Heilige Nacht gaan wij uh, uitluiden... met een scène uit het hoorspel, Excuses voor het ongemak. En dat is speciaal geschreven en geproduceerd voor deze Heilige Nacht... door onze icon-collega's Sietke Jellema en Guido Attema. En uh, spitsen we onze oren en we laten ons meevoeren naar een gure kerstavond op station Amsterdam Centraal. Dat was het dan? Morgen vrij, overmorgen ook. En de rest van mijn leven, ook als het zo doorgaat. Leuk hoor, met kerst weer terug naar mijn ouders. Pap, mam, ik ben werkloos. Maar het goede nieuws is wel dat ik een kind van mijn tijd ben. Welkom, schat. Welkom bij de 12% verloren generatie. Oh God, hoe triest is dit? Even niet aan denken nu. Fuck, ik haal de trein niet. 27 jaar, het verschil is gemaakt, is het raar dat ik vaart verminder als het minder gaat. Te veel lucht in een ballonnenij gaat stuk, dus ik weiger om te bezwijken onder druk. Kijk, de wolken zijn de golven van de zee, dus ik moet zwemmen om te zorgen dat ik leef. Ik kan dit niet aanheer, mijn hele leven was ik minder. Laat mij niet verdrinken in het meer, want dit is zo niet mij. Dit is zo niet mij. Dit is zo niet mij. Hoi. Oh. Jezus, nou ja zeg. Loop lekker weg joh. <laughs> nou, ga toch integreren man, met dat gekke geloof en dat rare, die rare jurk van je. Ik geloofde dat ik geloofde in ons allebei. Ja, dat is hem. In ons allebei. Oh, godverdomme, waarom voel ik je niet? Waarom ben ik hier met al die kutmensen als ik jou niet eens voel? Ik moet je voelen. Voelen. Hier en nu. Goedemiddag allemaal. Koffie, thee, een versnapering misschien? Ja, dit is uh, het eerste deel van het hoorspel Excuses voor het ongemak. En dat speelt af in de trein. En over een uur reizen we verder. Na het NOS Journaal van drie uur is de gast uh, ex-bankier Kilian Wawu En we hebben ook live theater. En u kunt bellen over deze heilige nacht. Wat is heilig voor u? Wat is onverwringbaar belangrijk voor u? 020-521-7133. 521-7133. En als u in een gekke bui bent, u kunt u ook gewoon langskomen. Plantage Middelaan 4 in Amsterdam. Sssst, tot straks hoor. Doei.